De kwestie ligt gevoelig omdat het voorkomen moet worden dat de financiële markten de banken afstraffen voor nieuwe financieringen. In Nederland is ING de grootste houder van Griekse staatsobligaties. Bij drie bomaanslagen in Bagdad zijn 34 mensen omgekomen. De bommen gingen kort na elkaar af in een shiïtische wijk van de Iraakse hoofdstad, onder meer op een markt en bij een moskee. Volgens de politie raakten 82 mensen gewond. De autoriteiten denken dat Al-Qaeda achter de drie aanslagen in Bagdad zit.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon. Zon, zee, Zandvoort en zomerhits. FM. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu ZFM in de avond. Als je denkt, uh, wat, uh, wat een raar begin van het uh, tweede uur met die uh, pallalalaka. Maar dat heeft weer uh, gewoon... Weer een beetje een laffe cd-speler was ja, het. Ja, dat heeft weer te maken met... Uh, the... Nou ja, goed. Die, ook. die ook dus. <laughs> oh, nee, die stond, man, op, die stond op repeat. Dus, uh, daar kan oh, dat je... was jij dan? Dat was ik, omdat daar oh. natuurlijk de, het, het, het, het, het, het, het onderliggende uh, muziekje van, uh, van de firma Contact uh, in zat. Ja, maar ik heb natuurlijk mijn eigen muziekje. Oké, okay, nou, dan uh, mag je die uh, gewoon lekker in laten zitten. Maar ja. Maar mij, mij ook niet zo van uit, hoor, maar goed. <laughs> uh, ruzie met die, met die analoge technologie van tegenwoordig. Uh, uh, jij ja. zit in het digitale tijdperk, dat, uh, dat snap ik. Ja. Duidelijk verhaal. Wij gaan eventjes uh, fijn uh, even dit uh, ook keurig netjes afkondigen. Het was Sears met uh, Autumn Smiles. Daarvoor de executioner dus van Palla Lakka. Ik meen dat ze al uh, hebben een keer al uh, hebben opgetreden in de kwartfinales van de grote prijs bij de Rock Alternative. En hoe ze er door zijn, dat horen we ergens in juli pas. Het zou leuk zijn als die band uh, er doorheen uh, kwam, want wij hebben ze hier ooit uh, gehad. En zo af en toe hebben we wel eens een wat uh, nummers uh, gedraaid, maar we pakken ze weer eens even op. Omdat ze dus uh, in de belangstelling staan van de Grote Prijs van Nederland. Dus dat is een van de redenen waarom we dit dus doen. En dan uh, gaan we weer eventjes verder. Gangster. Vorige week hadden we gewoon... De Day. Aha. Ja, de CD. Oh, uh, vorige week hadden we dus een versie van, uh, van wat wij hier in onze studio hadden gemaakt. Die klinkt ook heel erg leuk. Maar op de CD klinkt die uh, een tikje anders. Dan is het echt een echte rockballet. En uh, luister zelf maar... Uh, er zijn er nog vier nummers uh, die, die, die ze daar uh, hebben opstaan. Dus, mocht je zeg maar die CD of EP in je bezit hebben, prijs je gelukkig. Want het is uh, denk, ik, denk, oh, denk ik een waar collector's item uh, geworden. Want zoveel zijn er nog niet zo van. Misschien dat, uh, dat er nog ergens een verdwaalde in de music store van, uh, van de IMURE er nog ergens ligt. En anders misschien nog bij de Free Record Shop. Ik weet het niet zeker, maar er schijnen nogal wat exemplaren uh, te zijn. Maar. Ik in ieder geval heb er zo een en dus draaien we hem hier, Slipping Away van Gangster. It's te late for yesterday, still to work voor tomorrow, hanging on the beach makes my Ja, Er waren twee nummers even achter elkaar. Uh, Gangster met Sleeping Away. En daarachter uh, meteen ook Ralph Wolfgang. Bent die uh, hier ook geweest is. Ik geloof dat dat ergens in april is geweest. Dat zij hier uh, de studio in uh, kwamen. En uh, het een en ander vertelde over wat zij allemaal deden. En dat had allemaal te maken met het uh, album wat ze hadden uitgebracht. Uh, the Light of the Night en ze hebben een aantal pogingen ondernomen om ergens op een van de grote netwerken te zien en te horen te zijn. Maar dat is nog vooralsnog niet gelukt bij de heren. Jammer, want het zou, dat zou wel even leuk geweest zijn. Bij MTV hebben ze het geprobeerd. Eh, helaas, het is nog niet gelukt. Toch misschien even een pagina leuk vinden. Je weet het niet. Hé? ik zal het zelf maar gewoon even zeggen. Ja. Die aan zelfbevlekking doen op deze zender. En misschien uh, dat het dan uh, eventueel wel werkt. Ik zei het al, volgende week dus een uh, herhaling, oefening. Een herhalingsset van een uh, oude uitzending van maart 2010. Zover gaat het nog. Voor de mensen die het dan ineens uh, gaan schrikken van... Hey, we horen ineens een andere stem. Dat is de stem van Menno Hoekstra. Die, uh, die hadden we toen hier. Menno! Ook. Menno! Ik doe ja. het dan ook nog gewoon even mee. Met ja, Dat was de tijd dat we. Nee, we waren toen al met z'n drieën. Nee, nee, nee. Ja. nee dat had jij helemaal verkeerd, vriend. Uh, ik ben in 2009 ben ik er gewoon weer bijgekomen, toch? Nadat nou, we. Bij de, op een gegeven moment gingen we de Robark Awards uh, doen. En toen ben ik er weer bijgekomen. Dus in 2009 ben ik, uh, was ik er weer bij. Ik ja? doe het al veel te lang. Jij doet het veel te lang, ja. ja. Maar goed, maakt niet uit. <laughs> het, is, uh, oh. het, is, het is duidelijk. hem uh, uh, volgende week. Als je het wilt volgen, aldefen.nl Dan kun je die uitzending nog terugbluisteren. Het is trouwens een hele grappige uitzending geweest Die we toen hebben gehad in maart 2010 Was denk ik ook geloof ik een dag nadat Fabian een jarig was geweest En nou ja, we vinden het gewoon leuk om hem nog een keer af te stoffen En hem opnieuw uit te zenden Dus dat is, dat is de reden En volgende week heb ik verplichtingen in Amsterdam En dat is ook een reden waarom we dit nog een keertje doen en uh, het feit dat er een album in de stijgers staat van uh, Fabiana Dammers. Dus dat uh, zijn allemaal redenen te meer om gewoon nog een keer uh, te luisteren naar dat, uh, naar dat gedeelte van het programma. Goed, uh, duidelijk uh, verhaal. Duncan Arno, daar gaan we weer naartoe. Jongens, komen uit uh, Lekkerkerk. Date with Destiny. Blijf hem draaien. Blijf net zo lang draaien tot, uh, totdat er een aantal mensen zijn die zeggen van uh, het is een uh, fantastisch uh, nummer. Nou luister zelf maar, het is dat blijft me wel. Klee Bijzonder lekker. Ja, dat waren ze ook de mannen van uh, Naashevski. En uh, die jongens die hebben hier uh, nog geen uitzendingen gehad. Maar daar zijn we ook al mee bezig. Hoewel de drummer uh, er mee opgehouden uh, is. Ja, dus dat betekent dat uh, Robert en Marlijn op dit moment uh, de enige twee overgebleven uh, leden, bandleden zijn. Wel echt dat we zeer binnenkort nog wat van ze vernemen. En ze zijn bezig om een drummer te vinden. En dan zouden ze misschien nog wel een keer hier langs gaan komen. Dus dat moeten we even afwachten. Wat we ook klaar hebben staan, is ook een band die we hier hebben gehad. Het zijn de mannen van Alaska. En dit is een nummer wat je nog niet echt eerder hebt gehoord van ze. Maar is wel even leuk om naar te luisteren. is Maybe. Take some time to breathe, recover. Meanwhile, I will kiss you on both cheeks. Grab all the sand that is your past, how truths you think will last. How many truths do you I see? How many truths do you Down to dreams and conscious dreams, make an end to hypocrisy. Break your mask and make your own. Make some to call your own. Fold your ease, society will only lead to mediocrity. Baby, baby. If you click your heels, you'll chisel my spirit of your time baby. Maybe, maybe. If you click your hands, you just almighty Jesus spirit of your time. I'll throw your stones and don't deny. All stones thrown were aimed at me. Every stone thrown was aimed at me. For forgeries of jealousy will only lead to mediocrity. Yeah. Laska met uh, het nummer. Maybe. Ook is erg nog, mooi. Ja, het is alleen nog niet ergens uh, op een, uh, een of andere single. Dit hebben wij alleen. En ja, dat is misschien een van de voordelen. Omdat die jongens uh, behoorlijk wat uh, gedaan hebben om uh, ja, min of meer eigen, hun muziek, uh, min of meer onder de aandacht te, te hebben gebracht. Ze hebben een aantal lokale omroepen uh, benaderd. Alleen, uh, er waren er een paar bij die hadden toch zoiets van... wat moeten we met die bende? Dus zo so er maar op. Mm -hmm. En uiteindelijk zijn wij de enige die, uh, die gezegd hebben van... nou, uh, kom maar... En uiteindelijk is dat ook misschien wel de reden waarom wij hier zitten. We gaan eens even terug naar de winnaars van de Rob Agda Award van het afgelopen jaar. The Red 17 en Leave the Light on. I will fight for silence, I will hold Ja, weer, uh, weer te laat, maar goed. Uh, ik, ik, ik ben om driftig bezig om iets uh, te vinden. Van, en, en tussendoor moet je nog van alles en nog wat uh, bedenken. Uh, om de juiste versie van Skits of Lloyd te, te vinden. Uh, die, die juiste, die, het juiste nummer, uh, wel te verstaan. En uh, dat, zie, dat vind je dus niet op het, uh, op het programma. Op dat op uh, Wat we gebruiken voor onze uh, MP3's. Die we hier afspelen. Ja, en dan uh, zit je hier wel eens in tijdnood. En dan moet je eens even een, uh, even een set uh, voorzien. Hè? Maar goed, het uh, ga, gaat eraan komen. Dus ik moet eerst even kijken. Welk nummer het is. Want het is dat hele lange nummer. Wat, uh, wat ik in mijn hoofd had. Uh, zitten. Jongens. Die overigens. Uh, uh, in 2007, 2008 uh, de, de, de, de Rob Agda Award uh, wisten te winnen. Daar, uh, daar is het allemaal om uh, te doen. En wellicht dat we ze nog eens een keer eventjes uh, hier uh, gaan vragen voor een, uh, voor een uitzending. Want dat is denk ik ook wel uh, de reden. Ik had hier toch uh, heel mooi en duur staan, maar... Ja, daar komen ze. Uh, mooi, mooi, mooi niet. Het is, uh, is 842. Die is het... Uh, volgens mij is het uh, Nothing Left. Volgens mij is het Nothing Left. Uh, ik Even nog eventjes... Uh, ja, inderdaad. Die. Dus die gaan we nu uh, draaien. Nothing Left. Uh, dan moeten we natuurlijk wel even... de juiste versie uh, erbij pakken van... Uh, hierin uh, van Skits of Lloyd... Uh, winnaars, dus, zoals uh, gezegd... van de uh, Rob dat wordt 2007-2008. We hebben ze al... Uh, vorige week hebben we geloof ik ook al van ze gedraaid. Want ik vind het uh, nummer... Uh, een uh, behoorlijke, uh, ja, min of meer... klassieke inslag hebben. En dat is ook een van de redenen waarom we het uh, draaien. Maar dan moet ik hem wel vinden. Hè? En uh, ik ben hem even... gewoon uh, even zoek, uh, wat, wat er gaat. Ah, hij zal toch niet... weg zijn? Nee, hier is hij. Hapla, daar gaat hij dan... Toets. Even uh, over een minuut of tien Want dan kunnen we nu even met de benen op, uh, op de mengtafel en op de tafel uh, zetten Goed plan Goed plan Tussen moet je van alles en nog wat bedenken om uh, mails te beantwoorden en allerlei statussen weer eens even op dat uh, Facebook uh, te zetten. En uh, ja, ach, dan uh, toch even uh, zoiets van, uh, ik weet niet. Maar uh, de Unforgiven heeft iets uh, voor mij. Uh, dit was trouwens Skits of Lloyd en uh, Nothing Left. En hier en daar zat er toch een, uh, iets. Van Pink Floyd. Ja, Pink Floyd. Daar, daar, daar leek het wel heel erg verdacht veel op. En zelfs stukjes die verdacht veel op een bepaald nummer van Pink Floyd leken. Ja, Shine On You Crazy Diamonds. Yep. Ja, inderdaad. Nou, het zit erop. Uh, volgende week, vrienden, dus een uitzending van Fabian en Dammers uit de Oude Doos. Om het maar uh, zo uh, een beetje oneerbiedig te zeggen. Het is het niet hoor, uh, want het is heel leuk om die uitzending nog een keer terug te horen. Zeker ook uh, als we het stemgeluid van ex-collega Menno Hoekstra daar ook nog een keer uh, aan toe mogen voegen. Het was de allereerste keer dat uh, Fabiana hier uh, bij ons uh, in uh, de studio aanwezig was. En uh, toen speelden ze maar liefst zes nummers. Dus uh, zes nummers uh, die uh, ook terug uh, te zijn en te horen bij ons in de uitzending. You Unforgiven, ik, zei, ik kondig het allemaal aan, Metallica. Uh, het heeft allemaal te maken met een vat vol emoties die ik uh, op dit moment heb. Maar ik, uh, ja, als ik dit nummer dan draai, dan is het ook voor mij een soort van een periode afsluiten uh, met een roze bril. En die roze bril die heb ik afgezet Want er gaat maar één ding Boven alles en dat is vriendschap Die Unforgiven van Metallica Wat mij betreft graag en ook wat Marcus betreft Graag tot over twee weken Dag